In de Joodse wijk in Antwerpen zijn vijf mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze van plan waren joden aan te vallen. Er zit ook minderjarige bij. De politie in Antwerpen was extra alert nadat vorige week in Amsterdam de vlam in de pan sloeg. En Israëlische voetbalfans werden belaagd. Ja, wij hadden de laatste dagen een aantal berichtjes uh, meegekregen. Waarin eigenlijk werd opgeroepen om net zoals bij jullie in Amsterdam uh, geweld te gaan plegen. Dus wij hebben onderzoek gevoerd. En gisteren hebben we verhoogd toezicht gehouden in die omgeving. En wie bijvoorbeeld een bivakmuts zak had... of niet weg wilde gaan van de plek waar we die controle houden... die hebben we bestuurlijk gearresteerd... omdat we vermoeden dat zij over zouden gaan tot actie. In Amsterdam blijven zeker tot donderdag noodmaatregelen van kracht. Alle demonstraties zijn verboden en er is extra politie op de been. Jamie Oliver trekt zijn nieuwste kinderboek terug... omdat de inhoud kwetsend zou zijn voor de Australische inheemse bevolking. In het boek van de Britse tv-kok wordt een inheems meisje uit een plek gezin ontvoerd door de slechterik in het verhaal. Dat roept bij inheemse Australiërs herinneringen op aan het koloniale verleden. Tussen 1910 en 1970 werden zo'n 100.000 inheemse kinderen onder dwang weggehaald bij hun ouders. Ze kwamen terecht in te huizen of bij witte gezinnen. De Britse krant The Guardian schrijft dat Oliver zijn excuses heeft aangeboden. En het is de elfde van de elfde. Iedereen beneden de rivieren weet wat dat betekent. Het carnavalsseizoen is nu echt begonnen. En in Den Bosch... Sorry, Oeteldonk, hebben ze er lang op gewacht. Het is het mooiste moment van het jaar, als het zo weer geopend. Ik ben een echte bossenaar, dus ik moet erbij zijn, al ben 80. Die carnaval, ik kan ons niet voorbij laten rollen. Hè. Mooi zijn erbij? Ik heb vorige maand mijn moeder verloren. En die staat er dan gewoon boven mee te kijken. En dat vind ik helemaal geweldig. Het carnavalseizoen is dus geopend. Op carnaval zelf moeten we nog even wachten. Het echte feest begint op 2 maart. Het weer, nou regelmatig zon vandaag, maar af en toe valt er ook een buitje. Het is een graad of 13. ZFM. Een verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Die is aan het begin van u uh, 2 van Zandvoort op zaterdag. Je uh, I can't go for that, ja. De bekende single van uh, Daryl en uh, John Oates. Die twee heren, die hebben zoveel lekkere muziek gemaakt. Misschien gaan we nog wel een plaatje draaien. Je neef kent wel... Uh... Dolly? Nee, zo is dat. Bij jou zo zeker dat? niet. Zo zeker niet. Nou. Sinterklaas is nog niet binnen en hij draait al weer kerstjes. Ja, ik schaam me wel een beetje hoor. Nou, Zodat dat is moment... terecht. Ik zie het aan je gezicht. Hele ja, dus, rode baantjes. Nou, dat klopt. Ja. Maandag gaan we hem ook uh, niet herhalen hoor. Die, uh, dat stukje van de uitzending. Ha, ha, ha, heb je je grubbetje dus meegenomen? Het is tussen twee en vijf. Als je dan ja. luistert, dan heb je geen kerstplaat gehoord, hè? Geloof dat. Ha, ha, ha, ha. Nou, het uh, twee ja. uur uh, op de zaterdagmiddag. En maandagmiddag in de herhaling. Wat gaan we doen?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 die staat in de spits en we hebben ook uh, Boom, Lafayette Boom, zo'n van Ferry die uh, op het middenveld de positie van berg neemt. Ja. Dat is bijna een, een aanval van uh, Medeblik ondertussen. Jongens hebben al twee mooie kansen gehad. Eentje keurig gered door onze keeper. En uh, nou goed, we hebben ook twee kleine kansjes gehad. Maar het is uh, nog 0-0 en uh, 12-27 gespeeld. Dus, uh, dat is even de stand op dit moment. Ja, en dat tegenwoordig maakt. beginnen die wedstrijden blijkbaar om uh, drie uur, uh, Piet. Nou, ik weet ook niet. Ik denk dat het te maken heeft met de bezetting van onze velden. We wilden dit, het zo zoveel mogelijk benutten. En dat, dat betekent dat er vier wedstrijden gespeeld worden. En uh, daardoor uh, is de laatste, uh, is dan, uh, zeg maar... Uh, om drie uur, ja, want, en, en ze hebben ook een hele korte warming-up gehad, want de vorige wedstrijd was tien over half drie afgelopen, dus er uh, zijn er trainers van allebei de partijen ook niet blij mee, want die willen toch wel graag een wat ruimere warming-up, dus... Uh, ja.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 Het blijft even 00 op en zodra er wat te melden is, meld ik me. Helemaal goed. Wat? Nog één keer de keeper, hoe heet hij ook weer? De zoon van Jaap Bloem? Mika Bloem. Mika Bloem. Oké, okay. oh, okay. nou ja, loopt we kennen... Toevallig lopen zijn opa Jaap hier net voor mij langs. Die zie je er ook uiteraard, We mm -hmm. was vroeger dan nogmaals. Dat is een uh, oud betaald voetbalkeeper die hier ooit is met de Nike Shop in de Kerkstraat heeft gezeten. Ja, ze ja. zijn volgens mij ook in de Hottenstraat uh, Ja, is. dat kan ook, dat weet ik allemaal niet precies. Maar in ieder geval deze Bloem is het. <laughs> ja, nou wij zeiden altijd, de man die er verstand van heeft, Jaap Bloem. Nou, dat, dat, was, uh, dat was de commercial uh, bij ons oh, ja? uh, op de radio. Ja, oh, cool. en weet je, moet je even luisteren Piet, want ik heb hem uh, gevonden volgens mij, die oude commercial.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 Ja, ja, ja. Dus hij uh, nee, was uh, een van de eerste adverteerders uh, bij uh, ZFM. Dus uh, we zijn hem heel dankbaar geweest. Echt een uh, goede ga steuner van de radio. Ik ga het zomaar even over oh, ja, dat is ja, leuk. Leuk, leuk. En dan hoor ik zo meteen wel even de reactie uh, van je. Ja. ja, we spreken elkaar straks. Ah, Oké, okay, dank, <laughs> dankjewel hè. <laughs> Tot Hoi. zo. En nu <laughs> is de nieuwe Gerspardoe. Handen omhoog, ik geef me over. Ontbijt op bed met het Jutte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 Nou, dat weet ik eigenlijk niet. De ondernemer van het jaar. Ik denk dat de naam gala eraf gevallen is. Oh uh, ja. Ja, hmm. ja, ja, ja, ja. Ja, gewoon Verkiezing van ondernemer van het jaar. Nou, in ieder geval. Uh, een, een, een gemeente doet, uh, houdt daar een jaarlijkse ondernemersavond uh, uh, voor. Uh, um, en dat wordt georganiseerd door de Zandvoortse Courant en Beach Promotion. Nou, inmiddels zijn natuurlijk de...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 Sleepy head, is it time for your bed, never thought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 Ja. Ja, niet in okay. een uh, lange onderbroek, hoor, Dolly. Nee, nee die niet. heeft je ook niet aan. Nee, nee. oké. Okay. Oh, jee. Nee, maar, maar ik het... denk als het zo koud is en je staat daar stil... is het lekker, hoor, ja, het een lange onderbroek. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja. Maar je hebt tegenwoordig thermo, hè? Ja. Ik zou wel vragen of je een oh, thermobroek nou, kan Oh, hebben. dat is helemaal ideaal, ja. Ja, ja. Nou ja, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Oh, kinderen van leuk. kinderen van lang geleden. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets hele grote teddybeer, maar mis, dan krijg ik niet Ik wil een racebaan, in een nieuwe toverdoos Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos En hij wordt groot, en hij wordt mooier. Hij spat bijna uit elkaar Ik ben zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tuin, bij Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin als een strak te groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, bij Sinterklaas niet Sinterklaas Sinterklaas niet Sinterklaas Als er straks bang groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug Ik ben een walkman En een dagboek met een slof En een turbo compact op Discord me meestal zo vang ik voor Wil een computer En een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine mensen heb Wordt mijn vader altijd kwaad. En jij groot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 Want Jan gisteren tegen me zei. Kijk even in de gids, dan uh, vind je het vanzelf. Ja, zo de online is het. gids zo tegenwoordig. Is het. Ja. Hey, over twee platen gaan we naar... Uh, twee platen? Over twee minuten gaan we naar uh, Piet Pijpen toe. Ah. Het slot van de eerste helft uh, de wedstrijd... Uh, SV Sanford tegen Medenblik. We hebben nog geen bericht van gekregen. Dus het moet 0-0, maar je weet het maar nooit. Dus gewoon blijf luisteren naar de Zandvoortse radio. je ze dadelijk hoe dat met die wedstrijd... daar zit op Duinkersveld. Waar het beren koud is... Is geen muziek hebben van ZFM, maar wij in de studio wel. Zo ook deze van Mike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 Onze doelman Mika Bloem doet het goed. Ik heb nog even net met uh, Ja Bloem gesproken over het uh, reclamestuntje en een sponsorprogramma. Ik ken hij ik kon zich inderdaad nog herinneren dat hij daar uh, zeg maar in, de, in de 80, 85 jaar jaren, jullie is het jaartal exact gedaan heeft. Dus dat ja, het, leuk hè? He? Hij, hij vond het hartstikke leuk ook dat ik het dus, uh, nou, met Xeroven vroeg. Nou, mooi, mooi, mooi. Hij zit hier met zijn zoon en zijn schoondochter. Natuurlijk naar hun uh, kleinkind uh, te, te kijken. Ja. Dus uh, 00, 42e minuut.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 Maar op dit moment zijn ze allebei, willen ze allebei geen tegendoelpunt hebben. Dus ze spelen allebei kruidenvertegende positie. Nou, we zijn weer eh, dankbaar dat je er weer bij bent uh, voor ons, Piet. En uh, straks ja, gaan we voor de tweede helft weer spreken. Er, oh, ja, oké. Okay, afgesproken. Oké, okay, tot zo. 0-0 nog steeds daar op Duintjesveld. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Medenblik. Nou, als ik uh, op het uh, klokje zo uh, kijk, uh, is het uh, 12 voor 4. En uh, ja, we gaan uh, Brian Adams voor je draaien.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 Ja, en vorig jaar is uh, de president uh, van uh, deze organisatie uh, overleden.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 Nou, ik denk dat ze er nog wel nou, zijn hoor Ja dat denk ik ook ja, want, uh, ja. De oliebollen zijn er ook Dus uh, oh. mooi, mooi plekje <laughs> daar uh, bij A, uh, Denk ik zo uh, Het ruikt kom. in ieder geval Ja dat ruikt <laughs> altijd zo lekker Ongelooflijk Ja Harry is weer uh, terug uh, gelukkig En dat betekent dat ja, we al, weer alweer uh, Het begin van de feestdagen Dolly Ja, daar ook de eerste keer ja. gedraaid Natuurlijk in het eerste uur mm -hmm. Ga ik voorlopig weer even niet meer doen hoor Sinterklaasplaat hebben we ook al gehad Dus ja, uh, ja wat kunnen we nou nog draaien dan Nieuwjaarsplaat heeljaarsplaatje, ja, ja. Of, of het plaatje voor jou van Ome Henk. Ik Ome ben Ome Henk. Oh, ja. Ja. ja Als ik hem bij me heb, dan uh, ga ik hem draaien. Dan begin ik uren uur uh, drie ermee. We gaan <laughs> nog even een lekkere dance classic, uh, draaien, de Bibi Q-band. En uh, dit is uh, de extra, extra langer uh, step Petty Bone uh, remix van uh, de single Dreamer. See